Start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van de NOS op 3. In Leiden zijn ze erg geschrokken van de dood van Esme van 14. Dat meisje was vermist en werd op oudjaarsdag doodgevonden in een park. Volgens de politie is ze door een misdrijf omgekomen. Deze verslaggever van Omroep West heeft een dochter in die leeftijd die wel eens met haar sprak. Die hele leeftijdsgroep die heeft ook allerlei vragen nu. Want ze zien het nu ook in de pers verschijnen en vooral op social media ook natuurlijk. En ze zijn vooral heel nieuwsgierig. Mijn dochter zei: ja, ik wil nu weten wat er gebeurd is. Nou, dan leg je uit van nou, dat wordt eerst nog onderzoek gedaan. Maar ik kan me ook voorstellen dat, dat andere kinderen die zullen daar weer anders op reageren en misschien bang zijn. Van, ja, kan ik nog wel alleen over straat? Er is een man opgepakt. Later vandaag horen we of hij langer vast blijft zitten. Klasgenoten van SME en andere leerlingen kunnen op school langskomen om met elkaar te praten. Er gaan vandaag nogal wat bakkies doorheen bij Mark Rutte. Elk uur ontvangt hij een toekomstig minister of staatssecretaris... van het nieuwe kabinet Rutte 4. Op dit moment is het de beurt aan de nieuwe minister voor rechtsbescherming... Frank Weerwind. Volgende week maandag staat het hele clubje op het bordes bij de koning. Een Britse dj krijgt toch geen straf in Nieuw-Zeeland. Hij zat in dat land in quarantaine... maar wachtte niet meer op de uitslag van zijn laatste coronatest... Die bleek positief, maar dat hoorde de dj pas nadat hij een hele nacht in allerlei clubs was geweest. De regering in Nieuw-Zeeland was bang dat er een flinke uitbraak zou komen, maar tot nu toe zijn er door hem geen extra besmettingen opgedoken. Een Amerikaanse ijshockeyfan heeft het leven gered van een medewerker van haar favoriete team. Vanuit het publiek zag de vrouw dat de man een grote moedervlek in zijn nek had. Dat liet ze hem weten waarna hij naar de dokter ging. Wat bleek? Agressieve huidkanker. De man is haar dan ook eeuwig dankbaar. Als het niet was ontdekt, had hij nog maar vijf jaar te leven. Ze moet weten, ze is de verhaal. is die dit Ze heeft het leven. She's a hero. De twee hebben elkaar weer ontmoet bij een wedstrijd afgelopen zaterdag. De vrouw werd tijdens de rust voor een vol stadion verrast. We would like to give you ja, het ijshockeyteam geeft de vrouw dus 10.000 dollar om haar studie te betalen. En wat ze wil worden? Arts natuurlijk. Het weer, de meeste plekken een droge dag, af en toe zon ook. Alleen in het zuidoosten kans op een onweersbui. En het is 10 of 11 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A4 Amsterdam-Den Haag... tussen Hoofddorp Zuid en Rodevaansveen 3 kilometer. Met rond de 5 à 10 minuten vertraging ligt een stuk hout op de weg. Twee rijstroken zijn er dicht. Tot zover de verkeersinformatie. Ja.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 Zandvoort, Zandvoort heeft, het. heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met men nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, welkom terug in het uh, tweede uur. We hebben geen muziek om mee te beginnen... omdat wij een heel vol programma hebben. We hebben het, uh, vorige uur hebben we net niet kunnen afmaken... met uh, het uh, interview met de uh, Griffioen. En dat gaan we dus nu doen in, het, uh, in de tweede uur. Dat is maar heel kort. En in de tweede uur dan gaan we dan verder met uh, Belinda Geurensen over de verstoorde verhoudingen in de Raad. Nou, om het uh, gesprek uh, even uh, in te leiden ook. We hebben inmiddels een wisseling van de wacht gehad. Uh, Roy Dongen die moet weg, want die gaat illegaal gaat die duiken in zee. <laughs> ja, ja. En uh, we hebben Pim Groof inmiddels uh, bereid gevonden om aan te sluiten. Want het is toch heel leuk om een presentatie te doen. Uh, welkom uh, Pim. Dan Dankjewel. Keer... Goedemorgen luisteraars. Goedemorgen. Dan hebben we een keer jou ook in een andere rol, want dat vind ik Zeker. ook heel leuk. Ja. Meestal doet uh, Pim de techniek hier en uh, zit aan de, aan de tafel, zit ja. aan de presentatie. We hebben het even omgedraaid, dat is ja, ook wel heel leuk. Hartstikke goed, bedankt. En, um, ja, we waren dus uh, verder in het uh, interview uh, gestrand, zal we zeggen, dat vorige uur bij Arie Griffioen. Mm. En die, uh, die doet ook een hele aparte, bijzondere uitspraak. Luistert u maar. Wij hebben bijvoorbeeld principieel ervoor gekozen dat we... De lijst die wij gaan krijgen voor de, de mensen die op de lijst komen voor de verkiezingen, hè, dus voor de gemeenteraad... daar willen we geen mensen op hebben die in Zandvoort al in de politiek gezeten hebben. Dat is gewoon een principiële keuze. En die keuze hebben wij gemaakt, omdat wij vinden dat als je bijvoorbeeld een meneer of een mevrouw op die lijst zet... die al in de raad gezeten heeft of al wethouder geweest is, dan is iemand toch voor iemand of tegen iemand. Dat willen we dus bewust niet. We zijn ook allemaal onafhankelijk, we hebben geen ondernemersbelangen in Zandvoort en Beemsveld. Dus we willen daar heel objectief in gaan stappen. Ja, dat wordt het uiteindelijk een probleem na vier jaar als ze zetels hebben gehad. Want dan zitten er dus mensen in die partij die dan wel in de raad hebben gezeten. Ja, wat ga je daarna nou mee doen? Ga je dan iedere vier jaar ga je die mensen dan vervangen? <laughs> dat lijkt me nou ook niet echt handig. Maar goed, uh, het, het kan hè. Het kan inderdaad een uh, reden zijn dat je zegt van nou we beginnen met een partij. En dan gaan we daarna met, uh, met mensen die helemaal fris zijn, vers <laughs> zijn uh, in de raad. Uh, Arie Griffioen van de, de partij Zee geeft uh, verder ook nog aan wat zijn partij allemaal wil gaan bereiken. Wij denken dat het anders kan. En we hebben bewust een naam gekozen die heet afgekort Zee, maar dat, dat staat voor Zandvoort echt één. En wij bedoelen ook dat we echt één uh, met z'n allen uh, vanuit het goede wat we willen voor Zandvoort en ook dat voor elkaar moeten willen krijgen. Ja, hoop voor de toekomst. Maar uh, in het interview dan uh, geeft hij ook aan dat hij de bestuurscultuur wil veranderen in Zandvoort. Nou, we hebben later in deze uitzending hebben we nog iets over de bestuurscultuur in Zandvoort. Want het is altijd al zo geweest in Zandvoort. En ook wat mensen die daarover een, een uitspraak doen. Maar goed, in ieder geval, dit zei Arie Griffioen aan het einde van het interview. Maar we willen echt naar, naar een bestuurscultuur waar, waar we dus met z'n allen zeggen: dit moet gebeuren, dit is goed voor onze gemeente. Hoe gaan we dat dan doen? Ja. dan moet je elkaar geen vliegen afvallen. En wij hebben, wij hebben in de gesprekken met de vijf raadsleden die wij hebben gehad... en het was heel plezierig om dat te mogen doen... toch wel geconstateerd dat er een hoop oudseer zit... en dat hebben ze ook gewoon toegegeven. Nou, we willen die cultuur toch een beetje gaan doorbreken. Nou, en als nou je dat... alleen maar hamert op samenwerking... dan moet je toch op een gegeven moment er ook iets van kunnen bereiken, denken wij. Ja, dat, uh, dat denken wij ook. Maar Belinda Gurrensen, die... Uh vond dat het op dit moment totaal verziekt was. Want uh, ja, je denkt dat je alles hebt gehad... en uh, dan ga je luisteren naar de raadsvergaderingen... op 21 december, jongensleden. En wat gebeurde daar? Daar gebeurde het volgende. Oh, dat moet ik natuurlijk wel aanzetten. Dat... <lacht> Kleinigheid. Kleinigheid. Ja. Dit zei Belinda Keurzen. De verhoudingen in de raad zijn verstoord. En daar zullen we allemaal ons aandeel in hebben... of hebben gehad. Zodanig verstoord dat we niet meer naar elkaar luisteren. Dat het niet meer gaat om wat er gezegd wordt, maar om wie het zegt. Zodanig verstoord dat we als raadsleden tegenover elkaar staan. En we zijn met elkaar niet in staat om de tijd te keren. Ja, herkenbaar inmiddels. Een verstoorde verhouding in de raad? Zolang ik me kan herinneren is er altijd heibel in de raad. Te veel fracties en maar nept aan een nipte meerderheid. Sommigen zeggen dat er een te lage kiesdrempel is. We hoorden ook dat er één fractie met één zetel al kan liggen om er iets door te krijgen, of juist niet. In het bedrijfsleven zouden we gauw spreken over een onwerkbare situatie, maar het werd nog erger. Luister maar. Het is mooi geweest. Ik heb besloten om te stoppen als raadslid van de VVD. Dat is geen gemakkelijk besluit geweest, en daarbij ben ik niet over één nacht ijs gegaan. Maar het is voor mij de enige juiste beslissing. En nee, ik zal niet op persoonlijke titel in de raad gaan zitten. Ik geef, zoals van mij verwacht mag worden, mijn zetel terug aan de VVD. Ik wens mijn opvolger en als we de lijst afgaan is dat de heer Tatis. veel succes. Nou, dat zagen we niet aankomen. En er waren meer die het niet zagen aankomen. We spraken vorige week op eerste kerstdag met Bruno Bouwberg-Wilsen. En die zei het volgende. Nou, uh, kijk, ik begrijp natuurlijk wel dat de, de, de, de veranderingen in haar partij... Uh, natuurlijk wel de, de nodige gevolgen hebben gehad, maar dat was niet het enige. Uh, en ook niet het belangrijkste wat ze, naar mijn smaak, heeft uh, gezegd uh, bij de laatste raadsvergadering. Uh, ze heeft toen uh, onder andere ook gezegd: zij mist aandacht en respect en ruimte voor opvattingen van een grote minderheid in de raad, en constateerde dat die ruimte er nu niet is. En ze vond ook dat het niet bereidbaar is om naar elkaar te luisteren. En dus het komt tenslotte tot de conclusie. Het gaat er niet meer om wat er wordt gezegd, maar wie het zegt. Ja, dat zijn natuurlijk ernstige dingen. En daar hebben we het weer. Het gaat er niet om wat er wordt gezegd, maar wie het zegt. Er is geen aandacht in gesprek voor grote minderheid in de raad. En daarmee wordt natuurlijk bedoeld dat er bij stemgedrag er altijd acht voor zijn en acht tegen zijn of andersom. Negen tegen en acht voor. Er is geen ruimte meer voor een andere mening en dat is inderdaad een kwalijke zaak. Ook Maaike Koper gaf op eerste kerstdag een reactie... op het vertrek van Belinda Goersen. Ja, nou die zag ik echt niet aankomen. Dus inderdaad, als dat dan, uh, ik had wel begrepen... dat Belinda niet uh, voor de VVD terug zou komen. Maar ik had verwacht dat ze de rit nog volmaakt. Ja, ook vanuit de Raad gaf collega-raadslid Martijn Hendricks... tijdens de raadsvergadering een reactie. Belinda, bedankt. Bedankt voor de bijna 16 jaar... waarin jij als fractievoorzitter wethouder en raadslid hebt ingezet voor Zandvoort bedankt voor de volstrekt integere en eerlijke manier waarop je dat hebt gedaan bedankt voor je die eerlijkheid ook altijd wist te combineren met vriendelijkheid hoe je jezelf altijd wegcijferde voor het grotere belang zelfs toen dat heel moeilijk werd en anderen dat niet op konden brengen bedankt voor alles wat je in elk geval mij hebt geleerd de afgelopen jaren over politiek, Zandvoort en de VVD ik snap en begrijp de reden dat je stopt als raadslid toch vind ik het jammer ik ga je missen Zandvoort gaat je missen en natuurlijk kwam burgemeester David Molenberg met een toepasselijke reactie. Ja, mevrouw Beursen, nog, nog, misschien want u heeft mij vanmiddag op de hoogte gesteld van het besluit wat u zou nemen. Um, en ik ja, kan uit de grond van mijn hart zeggen dat ik het teseerste betreur. Uh, de afgelopen periode, uh, de nog korte periode dat ik in uw midden mag zijn, heb ik altijd op een ongelofelijke fijne en prettige manier met u samen mogen werken. Um, en ook kunnen bouwen op uw kennis en ervaring als voorzitter van deze raad. Zijn de verhoudingen dan echt zo fysiek in de raad? Of is dit typisch een Zandvoorts probleem? Tijdens het voorbereiden van deze uitzending... herinner ik me mij ineens een soortgelijke situatie uit. Ja, 1991. Toen hadden we nog geen Goedemorgen Zandvoort... maar het programma Zandvoortse Zaken. Daar werd Sigrid Schopman, degene die de ex-partijvoorzitter... Ex van de VVD, Rien Couvreur interviewde... die het niet eens was met de toenmalige wethouder Frits van Kaspel... en daarover zelfs persoonlijk werd belaagd. We hebben dat interview opgedoken en dat ging toen, 25 januari 1991, meer dan 30 jaar geleden, als volgt. Aanwezig nu in de studio is meneer Couvreur. Hij is uh, ex-partijvoorzitter van de VVD, dat klopt. Ja, dat klopt. Uh... Hoeveel mensen weten daarvan, meneer Couvreur? Nou, ik, heb, ik weet het gewoon niet, want uh, ik heb het aan niemand verteld, in ieder geval. Dus er moet een ander het verteld hebben. dus... Ik weet het niet. Nee, u wilde er ook niet al te veel rugbaarheid uh, aan geven, hè? Ik wilde, daar, ik wilde er helemaal geen rugbaarheid aan geven. Waarom niet? Om, uh, nou, waarom zou ik het wel doen? Nou, maar ja, ja, omdat. Uh, kijk, het is toch een kopstuk uh, van een politieke partij hier in Zandvoort. En op het moment dat iemand natuurlijk zomaar weg is, om Ja, dan willen mensen natuurlijk toch weten waarom. Het is een hele goede vraag van u. En uh, nu het toch bekend is, zal ik het vertellen waarom? Het is heel eenvoudig. Ik was het gewoon niet eens met het beleid van mijn wethouder. En daaraan verbonden. Dus de raadsfractie. Er zijn dus verschillende punten die in het dorp bekend zijn. Ik heb daar ook verschillende keren met de mensen over gesproken. En dat heeft eigenlijk niets uitgehaald. U bedoelt dan met name het Plan Zuid of niet? Ik bedoel ook het Plan Zuid. En... Uh, de borden die geplaatst zijn, deze reclameborden... dat vind ik gewoon een aanfluiting voor de gemeente Zandvoort. Om je huid voor zo'n klein beetje geld te verkopen. En uh, last but not least dus uh, het reconstructieplan in Bentveld. Dat daar dus uh, ook een stuk natuur wordt aangetast. En uh, ik vond het uh, genoeg. En dat, uh, daarom heb ik dat besluit genomen. Nou ben ik natuurlijk, ik, ik, ben niet, ik zit niet echt in het politieke stelsel. Hè? Dus als u denkt wat een rare vraag, dan, dan moet u maar proberen toch op te antwoorden. Hè? Um, mijn vraag is namelijk, vooral, u bent partijvoorzitter. In hoeverre hebt u dan invloed op een wethouder van uw partij? Nou ik denk dat geen enkele in, uh, voorzitter invloed op, uh, op een wethouder kan hebben. Een wethouder en een raadslid zit uh, daar zonder last of ruggespraak. En je kan natuurlijk wel uh, bepaalde punten aankaarten. En als uh, de dames respectievelijk heren het gewoon niet willen... dan uh, kan je niets ondernemen. Je kan pas als voorzitter, als bestuur iets ondernemen... aan het eind van de rit, na vier jaar... als er dus weer een kandidatenlijst wordt uh, opgesteld. Eerst dan kan je in de praktijk iets doen. Niet eerder. Om iemand van de lijst af te halen? Ja, als... Uh, als de leden dat wensen, uiteindelijk de ledenvergadering heeft dan het laatste woord. Maar hoe, hoe stond die ledenvergadering dan, hè? bijvoorbeeld met het Plan Zuid... Eh, hoe, hoe was hun opstelling? Waren ze het met u eens over het algemeen? Of zeiden heel veel mensen, nee, we zitten op de lijn van meneer Van Kaspel? Ja, ik weet niet welke ledenvergadering u bedoelt. Van oktober, denk ik. Ja, dat was het laatste waar u bij was, of niet? U bedoelt, oh, de laatste ledenvergadering die gehouden is in november... Ik denk dat uh, de, meeste aan, de meeste toen aanwezigen... waren het niet eens met hem. Maar uh, dat wil niet zeggen dat, uh, dat alle leden van de VVD daar toen aanwezig waren. Dus ik kan dus gewoon niet zeggen... of alle leden van de VVD nu voor zijn plannen zijn... of tegen zijn plannen zijn. Dan zouden alle leden een keer bij elkaar moeten komen. Maar in de praktijk gebeurt dat gewoon niet. Maar het was natuurlijk wel... Kijk, want misschien was u dan nog wel partijvoorzitter geweest... of werkt het zo niet? Uh, dat zou mogelijk zijn geweest, ja. En waarom heeft u het dan toch niet gedaan? Uh, ik heb het gewoon niet gedaan, omdat uh, ik privé gewoon ook overspoeld werd met uh, mensen die me belden, die me uh, dus uh, benaderden om te vragen van, uh, ja, kan je deze plannen niet uh, cancelen? En dat gebeurde ook vaak op een niet prettige manier. En uh, toen heb ik er een streep onder gezet. Het ja, is natuurlijk ook heel lastig hè? als je ergens niet achter staat... om dan toch nog te beargumenteren waarom het wel moet. Want dat is dan dus het probleem. Ja, ik heb dat uiteraard wel geprobeerd. Je moet natuurlijk als partij een gezicht tonen. En uh, dat heb ik ook altijd uh, gedaan. Daar, dat is ook de reden dat ik er geen rugbaarheid aan wilde geven. Maar ja, nu het toch bekend is, uh, vertel ik het maar. Ja. Vinden we het nou jammer, al met al... Ik vind, ik vind het gewoon jammer, want ik heb altijd met heel veel plezier uh, uh, samengewerkt. Met de andere bestuursleden en ook met de raadsleden en de wethouder ook. Ik heb persoonlijk niets tegen de wethouder, in tegendeel. En ik heb ook niets tegen de VVD. De VVD is een hele goede partij en uh, wordt, is heel goed georganiseerd. Dat geldt niet alleen voor Zandvoort, maar dat geldt ook voor de regio. Hele leuke contacten met statenleden en met, uh, met andere mensen. Maar wat had er nou moeten gebeuren, achteraf gezien hè? Wat had er nou voor u zelf moeten gebeuren waarop je had gezegd... van nou, nu nu blijf ik toch partijvoorzitter? Nou, ik denk dat. Uh, uh, uh, misschien had het beleid uh, in de gemeente toch uh, ten aanzien van die punten die aan de orde zijn geweest. Uh, had dat beleid veranderd moeten worden. Nou, dat is gewoon niet gebeurd. En uh, voor mij bleef er dus maar één ding over: opstappen. En uh, als de anderen zo door willen gaan, nou, dat is een goed recht. En wat was die reactie van uh, uw collega's? Uh, nou, de reactie is uh, dat ze het spijtig vonden. En uh, ik moet zeggen, ik heb nog steeds uh, goede contacten met de mensen. Want wat ik al zei, het gaat niet uh, om de personen, maar het gaat gewoon om het beleid. En daar was ik het niet meer eens. Ja, we hoorden dit interview van 30 jaar geleden. De eh, reine Korver dus zeggen, het is niet iets typisch Zandvoorts. Maar dit kan in iedere willekeurige gemeente gebeuren. Even een plaatje tussendoor. Ander even duin, als de zon schijnt, dan zijn we daarna weer bij u terug. Als die wolk aan de hemel staat, is het net of alles beter gaat. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedereen komt met zijn winter slaan loopt die mooie rode koperen knaap.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 Heel de wereld is een bloemtapijt en de buurvrouw een mooie meid. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Zilveren vogels vliegen door de lucht. Ieder drama wordt een dolle klucht. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Alles ziekenhuizen in huizen raken leeg en de bakkersvrouw rolt door het deeg. Oh,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 Ja, je wordt er helemaal vrolijk van als de zon schijnt van André vandaan, want ja, als je al die politieke perikelen zo hoort... Dan, uh, ja, ja, ja. Dan, dan zou je misschien wel een beetje depressief kunnen worden. Maar goed, in ieder geval, we gaan verder met, het, uh, met, met, met de uitzending over... Uh, dat Belinda dus was uh, opgestapt. En die zegt dus daar het volgende over. En nee, ik zal niet op persoonlijke titel in de raad gaan zitten. Ik geef, zoals van mij verwacht mag worden... mijn zetel terug aan de VVD... Ik wens mijn opvolger en als we de lijst afgaan is dat de heer Tatis veel succes. Ja, daar kwam de naam Tatis weer naar boven. Nou, wij hebben echt talloze malen geprobeerd om Wilfred Tatis aan de lijn te krijgen en dat is niet gelukt. En dat heeft dus te maken met het feit dat Wilfred Tatus nu woont in Bad Nieuweschans. En uh, dat was tot en met maart 2009 officieel Nieuwe -Schons. en daarvoor was het Lange Akkerschans. Nou, het is een grensplaats in een kureoord in de gemeente Oldambt in de Nederlandse provincie Groningen en het is het oostelijkst gelegen plaats van Nederland en tevens de noordelijkst gelegen grensplaats. En precies waar hij woont, is er geen mobiel provider signaal. Nee, jou. ja. Nou ja. Dat ken je, je, je misschien of... wel. hè, Dan ga je met de trein naar Haarlem en dan ben je de dus zon voort uit. En dan ben je nog net niet in Overveen en dan uh, heb je geen signaal meer op je telefoon. En dan begint iedereen begint aan te kijken, met name die toeristen, van oh, we hebben geen signaal. Is er wat aan de hand? Ja, nou, ja, dat, ja. dat is maar heel even. Dat is een dead spot, zoals dat heet. Ja. Nou, en dat heeft het Vaters dus altijd. Ja. En dat zegt hij dus ook straks in een, uh, in een, uh, okay, yeah. in een interview. Nou, we hebben op 14 november 2020 met hem gesproken... in de rubriek Hoe gaat het nu met? En uh, we hebben het iets ingekort, dat interview. Want ja, ze zullen, sommige mensen zeggen... ja, je knipt in die interviews. Ja, dat klopt. Dat hebben we de bij deze ook gedaan. Want het ging in 2020, in november... over het cancelen van de Formule 1 in 2020. En ook over de komst van het corendon Hotel op het Badhuisplein. Nou, dat is al lang niet meer actueel. En ook niet meer uh, uh, ja, zo lang achterhaald. Ja. Maar goed, dat, dat, dat was een heel leuk interview. En dat, dat ging dus als volgt. Wilfred... Uh, in de kader, uh, we vragen, uh, hoe is het nu met, hè? dat is de rubriek, hoe is het nu met uh, Wilfred Taters? Ja, uitstekend. Uh, het mis een beetje de dynamiek van, uh, van het westen, maar uh, het is hier uh, heerlijk ontspannen. En, en, en waarom zit jij daar? Uh, nou, dat is uh, ik, ik heb een hele tijd, ik heb dit huis al tien jaar. Dus ik heb uh, heen en weer gereden tussen Zandvoort en uh, Noordoost-Kroningen. Nou ja, op een gegeven moment dan, uh, is dat toch wel een beetje veel. De twee huizen is uh, punt één een beetje duur en dan de afstand. Uh, en uh, ja, ik ben net geen 18 meer, dus dat ga je dan toch uh, merken. Je hebt natuurlijk uh, heel lang uh, uh, in Zandvoort uh, vertoefd. Hè? We kennen je van de Groom tot aan uh, het wethouderschap ongeveer. En, ja. en, en dan beslis je toch om naar Groningen te gaan. Hoe, hoe kom je daar dan aan? Nou ja, dat is een kwestie van koekelen uh, geweest. Uh, wat zijn je wensen? En uh, nou, ik had als wens uh, een, een, een redelijk huis. Uh, een behoorlijke tuin. Uh, openbaar vervoer. Uh, Chinees op de hoek. Uh, <lacht> <lacht> nou ja, in de buurt. Ja, ja, ja. Uh, een, een, een, een jachthaven voor de deur. Uh, en een café in de nabijheid. Nou oh. ja, en dan, dan zijn er vijf plaatsen in Nederland die ervoor in aanmerking kwamen. En uh, toen ben ik uh, gaan rondrijden. Uh, ja, wacht even. Uh, en de prijs. Dat speelt ook ja, een rol. Ja, En uh, toen ben ik rond gaan rijden. En uh, nou ja, toen is dit eruit gerold. Ja, die, uh, die jachthaven is ook wel belangrijk voor jou, hè? Nou ja, het, het is wat overdreven om over jachthaven te praten, hoor. Uh, er liggen een aantal stijgers en. Uh, daar uh, aan een van die stijgers heb ik een, uh, een bootje liggen. Heb je een, uh, een zeilboot of een motorboot? Uh, ik uh, had een zeilboot en dat is inmiddels een motorboot geworden. Doordat ik de mast, ik heb hem ontakeld. Uh, ik heb uh, wat weinig kracht in mijn armen. Maar uh, ook een punt van uh, de bruggen waar ik onderdoor wil. En er zijn er hier toch in de buurt wel wat. Uh, nu kan ik gewoon op de motor uh, varen waar ik wil. Oh, dat is wel, uh, wel mooi. Je zit in Groningen en, en de, ja, ja. Je, je bent wel buiten de, de, de regio waar de huizen verzakken, toch? Uh, oh nee hoor, daar, daar heb je echt geen uh, aardbeving voor nodig in Groningen. <laughs> dat gaat vanzelf. Ja, in Groningen verzakt alles. <laughs> ja, de, de, de verzakkende grond. Maar het, het valt bij jou wel mee, toch? Ja, ik heb uh, aardbevingen niet. Ik, uh, mm -hmm. ik denk als er een goede aardbeving komt... dat dan in ieder geval de scheuren die er nu in zitten dichter bij elkaar komen. <laughs> <laughs> dus er is nogal wat te doen in, uh, in uh, Bad nieuwe -Schans. Als je nu uh, uit het drukke leven van Zandvoort uh, weg bent, hè, als, als wethouder, en, uh, en, en dan kom je in, in Bad nieuwe -Schans, uh, doe je daar wat? Heb je, heb je daar uh, uh, hobby's, vrijwillige werk? Uh, Nee, nee, nee. Nou ja, ik zit hier pas twee jaar, hè. Ik heb dat huis wel tien jaar, maar uh, ik woon hier nu net twee jaar. En... Uh, ...toch met de bedoeling om te zijn de tijd weer naar Zandvoort terug te gaan... ...want het sociale leven, dat was toch wel in Zandvoort... ...en dat is niet in Noord-Oost-Groningen... ...hoewel, het doe je helemaal niet slecht of valt, ...maar uh, ja, misschien was ik al terug geweest als die corona niet uh, had uh, huisgehouden. Ja, nou, dat we... Want daar merk je hier helemaal niks van. Nee. Nee. Ja, behalve dat het café dicht is. Nou ja, alleen als ik. Uh, de, de, ik woon dus op de grens. Als ik uh, naar links stap, dan zit ik in Duitsland. En uh, dan moet ik een uh, mondkapje op. Als ja. ik uh, naar de winkel ga en ik naar rechts stap, dan mag het weer af. Ja, ja dat heb je met, uh, met grensbewoners, hè? Jullie, jullie, ja, mogen, ja, ja. jullie mogen ook de grens over zonder uh, test. Zonder wat? Zonder een uh, coronatest. Ja, inderdaad. Dat, uh, nou ja, het schijnt zo als je langer dan 24 uur. Uh, als ik langer dan 24 uur naar links stap, dan moet ik een test ondergaan. <laughs> nou, dus ik, heb, ik, ik begrijp je raad dat je veel rechts blijft. <laughs> Altijd geweest. Ja, daarom. Um, ja, ja ik, ik zou haast willen, maar dat gaat natuurlijk niet door. Als je twee jaar uh, daar zit en je hebt toch weer de intentie om naar Zandvoort te komen... dan neem je geen raadzetel in, uh, in Bad Nieuweschans. Nee, Nee, absoluut niet. En, uh, Bad Nieuweschans is geen zelfstandige gemeente... En dan zou ik toch zeggen van, uh, min of meer een waarschuwing naar Zandvoort sturen. Zorg dat je zelfstandig blijft. Ja, daar is nog Want, natuurlijk wel uh, het een en ander over te doen. Hè. En uh, ik, ik begrijp uit je woorden dat je uiteindelijk toch weer uh, naar Zandvoort wil komen. En uh, daar, als je die kant op denkt, dan kijk je dan nog wel eens naar de politiek in Zandvoort? Ja, ja, ja, ja dat uh, volg ik toch wel. Uh. Maar ja, de, de, de, er valt weinig te volgen op het moment, hè. Nou ja, de, de, de begroting is geweest, de algemene beschouwing... Nee, ja, akkoord. nee, akkoord. Maar uh, uh, inherent aan de politiek is natuurlijk ook een ambtenaarapparaat. En dat zit er niet meer in zand voor. Nee, uh, dat zijn mensen die uh, op flexplekken werken en heen en weer uh, rijden. Ja, uh, het standpunt, ja, ja. standpunt van de VVD is uh, uh, dat uh, dat weer terug moet naar vroeger. Uh, wel is opvallend dat men nu in, uh, in, in het coalitieakkoord voor de komende twee jaar... Uh, ook gaat kijken of de samenwerking uh, te doen is. Nou ja, dat is altijd uh, dus blijkbaar de opzet van de raad geweest. De GVD heeft alleen een andere weg gekozen. En ik hoop toch wel dat ze vast blijven houden aan het uitgangspunt. Want uh, ik merk hier aan de lijve dat je helemaal niks meer in te brengen hebt... Uh, als je een... Uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, een, een, een, een aanhangsel wordt van een grotere gemeente. Is het een, is het een ondergeschiktheid dat je dan... Uh... Ja, volstrekt. Uh, ja. Uh, ja, en en uh, zeer ondemocratisch. Er is een dorpsraad. Maar uh, ja, dat is niet meer dan een klaverjasvereniging. <laughs> uh, ze kunnen aardig... Ja, nou, ja, nou, goed, nou, nou hebben wij uh, in Zandvoort ook wel eens verenigingen gehad die een behoorlijke invloed hadden. Maar uh, dat is hier, dus, uh, hier is die invloed zelfs weg. Maar ja, als je dat, uh, als je dat dan zo zegt... Hè, en, en uh, we hebben natuurlijk een, een heleboel raadsleden... En ja. er zijn eigenlijk maar twee partijen die zeggen van uh, we moeten terug. Nou ja, er zijn er wel meer kritisch natuurlijk gewo geworden. Hè, want uh, het, het was uh, Himmelhoogjauwsen van we gaan naar Haarlem. Ja. Uh, ja, uh, kijk, kijk, kijk naar Haarlem, uh, dat is uh, naar mijn idee... Uh, een toch wel redelijk ingedutte gemeente. De, de dynamiek zit daar absoluut niet. Nee, dus... De snelwegen gaan ook om Haarlem en Niet door uh... niet Door do do <laughs> zeg maar. Nou ja, dat, de, de, dat wordt natuurlijk al honderd al jaar besproken. De bereikbaarheid van Zandvoort en uh, de, de rotonde. Ja, die, die, die, die, die is helemaal niet zo slecht. Nee, want die... Er zijn, er zijn, bepaalde, er zijn bepaalde momenten dat hij uh, inderdaad wat, wat onder druk staat... maar de bereikbaarheid van Zandvoort is niet zo slecht. Als je dat dan als je dat zo ziet, je uh, hebt heb gelijk... het is bij een aantal hoogtijdagen zoals de races uh, heel mooi weer... Ja. Is, is, is dat uh, vol. Uh, ja. uh, waarom steekt man dan nog zoveel energie in die, uh, in die bereikbaarheid? Uh, ik uh, maar goed, ik je, je weet dat ik wat jaren meegedraaid heb. Ja. Vroeger had je in een stede Aardenhout... Als je uh, de, bij het spoor, had je slagbomen, spoorwegovergang, mm -hmm. uh, dan moest je elf minuten wachten voordat er een trein voorbij kwam. Mm -hmm. Nou, toen was het slecht. Nou, dat, dat heb je helemaal niet meer. Ja, nou, niet alleen Heemstede Hout en Hout, maar dat geldt gewoon voor alle obstakels die er vroeger waren. Er was veel minder verkeer en toch... Uh, de, de, de accepteerde je dat je 11 minuten moest wachten bij de pijlslaan. Uh, en soms nog langer als de posttij ging rangeren. Dat zijn allemaal dingen die opgeheven zijn. Maar de naam heeft het nog wel steeds dat Zandvoort moeilijk bereikbaar is. Nou, ik vind dat dat erg meevalt. Bepaalde momenten van de dag, ja, dan moet je wel eens wachten. En wil je dat niet, dan uh, ga half uur eerder. Uh, Wilvet, uh, ja. je zit natuurlijk te kleumen in je auto bij de koop. Ik uh, bedank nou, je. Is, is het ook niet, hoor. Nee, nee, nee. Ik uh, bedank je hartelijk voor uh, dit gesprek. En ja, uh, nou ja, als je al een jaar niet meer in Zandvoort geweest bent, dan uh, weet je nog wel waar het ligt. Dus uh, we zien je graag weer een keer terug in Zandvoort. Ja, uh, bedankt en heel veel succes met uh, wat je ook doet. Spreken. Ja, dankjewel. Nou, we konden dus horen in dit interview... dat Wil Tatis de dynamiek van Zandvoort mist... en eigenlijk weer in Zandvoort wil gaan wonen. Want uh, de, de hoog in het de hoge noorden is het allemaal veel te stil. En het ging ook over het ambtenarenapparaat dat volgens Status terug moet komen naar Zandvoort. Nou, of het nou komt door Ben Zonneveld die het interview deed... en zei dat we hem graag weer eens terugzagen, dat weten we niet. Maar ja, we hebben dus wel vernomen, inmiddels, van Belinda... dat hij komt. En ook in de krant stond dat... Ja, we waren destijds in november dolblij dat de zin toch per KNR in Zandvoort aankwam. Maar of is iedereen dan ook blij dat Wilfred Tatis naar Zandvoort komt... om nog voor een paar maanden de vrijgekomen raadszetel van Belinda op te eisen. En dus mee te doen aan het fractieoverleg. Nou, Wilfred kennende, moet je hem niet tegen je krijgen. Want dan krijg je het niet makkelijk. Uh, en ik ben blij dat ik zelf niet dan in die VVD-fractie zit. De nadigheid had bij de VVD binnenkamers moeten blijven. Want ik zelf denk dat je in de politiek nooit de vuile was moet buiten hangen. Want dan schiet je in je eigen voet. Maar goed, speciaal voor uh, Wilfred dus... heb ik uh, even zitten te kijken in, uh, in mijn archief van platen. En uh, toen vond ik een nummer van het Jan Rap Orkest. Nou, en dat nummer, dat heet Jans Pomerans uit Nieuwerschans. Ja, hoe bestaat het? En uh, dat is dus thans Bad Nieuwerschans. En dat, ja, dat is dus waar Wilfred uh, Taters nu woont. Schans, daar woont een meid, een spook van magerheid. Een lange, dunne rariteit, een baling van een meid. Als je ze aankijkt, dan wist je pas, wat voor op zij, op achter was. Ze kon wel door een lampe glas, en iederzijd is kras. Jans van de Rans van Nieuwe Schans, oh wat een blank van een meid is dat. Jans van de Rans van Nieuwe Schans, wat een blank van een meid is dat. In haar knokig lijf, meer lust dan menig andere wijf Ze was zo stok, maar lang niet stijf, ze had wel zin voor wijf O het o gut, was ik maar vol, en niet zo'n lange dunne tol Geen man gaat met mij aan de rol, ook ik wil wel eens zo Jans Pomerans van Nieuwe Schans, oh wat een plank van een mee is dat Jans Pomerans van Nieuwe Schans, wat een plank van een mee is dat toen kwam een rare kermisklant die tastte nader met zijn hand. Niet daar, dat is mijn achterkant, en zij werd overmand. Zo dat was toen voor elkaar. Ze dacht vooruit, nou groeien maar. Ze kreeg zo'n warm paar. en lonkend liep ze daar. Jans Pomerans van Niebeschans, die was sindsdien heel dat mans. Jans Pomerans van Niebeschans had alsmaar reuze chans. Ze bracht het ganse dorp van streek. De dominee vergat zijn preek. De vissen sprongen uit de beek als Jans maar naar ze keek. Ze liep tronken als een pauw, ze lag geen nacht meer in de kou. Als ze die gekregen had, was Jans weer mager als een lap. Hij zong de hele stad. Jans Pommerans van Nieuwe Schans, oh wat een plank van een meid is dat. Jans Pommerans van Nieuwe Schans, wat een, plank, wat, een plank, wat, een plank, wat een plank, wat een plank, wat een plank, wat een plank van een meid is dat. Ja, speciaal voor Wilfred Taters uit Nieuwerschans. Nou, dat is, nou, uh, dat is uh, een, een mooie afsluiting van het uh, hele politieke verhaal... Wat, wij dus, uh, wat, wat ik dus bedacht had om uh, uit te gaan zenden in deze, deze uitzending. En we zijn nu even toe aan wat andere berichten. Want ja, ruim anderhalf uur politiek... Dat is da veel, dat is heel veel. Ja, daar krijg je wel een beetje hoofdpijn van ja, af en toe. Ja, maar ja. ik heb het zo positief geprobeerd mogelijk te houden... Dat, uh, is... dat is zeker gelukt. Ja, ja, is dat? Nou, dankjewel. Ja. Nou, ik heb uh, verder in mijn uh, digitale archief heb ik nog even gekeken en daar heb ik een, een paar hele oude interviews uh, gevonden. Want ja, vroeger had je natuurlijk geen MP3 en je had ook geen uh, andere mogelijkheden om het digitaal te maken. Dus ik nam het op op videobanden. Videobanden. Was jij dat? Ja, dat was ik ja. En uh, daarover heb ik straks nog wel een leuk verhaal te vertellen. Ja. Maar die banden, ja, die uh, ik, ik had er echt. Nou, ik denk wel 50, maar ik heb er maar een stuk of vijf teruggevonden inmiddels. Oh. Dat en ik jammer. denk dat ze in de loop der tijden allemaal toch een keertje gebruikt zijn om wat anders. ...op te nemen en daarna zijn ze een keertje weggegooid... ...omdat er een een oude film op stond... ...die uh, ja. al lang niet meer actueel was. Ja. Maar goed, ik heb daar een interview gevonden... ...en de, de ouderen onder ons, die kennen vast nog wel... ...Bram Stijnen en mevrouw Kraan Maid. Ja, sorry, ik ben nog niet zo oud... ...dus wie is Bram Stijnen en mevrouw Kraan Maid? Ja, Bram Stijnen... ...ja, Bram Stijnen was een journalist... ...die uh, werd wel eens het uh, geweten... ...van de Zandvoortse politiek genoemd... ...want hij schreef altijd over de raadsvergadering... ...en commissievergaderingen... Okay. ...en... Uh, dat was een man die had een, een ziekte in zijn, zijn rug. Die liep dus heel erg krom. En dat, ja? dat, dat, dat, ja, dat zette uit. En dat heeft een bepaalde... dus een soort verkalking in je oh, ruggenwervels. Ja. En hij ging steeds krommer lopen. klinkt niet prettig. Uh, maar hij was ook nog eens fotograaf. En uh, hij maakte dus zelf de eigen foto's. Dat zijn eigen donkere uh, camera had hij thuis. Okay. Ja. En... Uh, die kwam dan ook regelmatig in, uh, in het programma Zandvoortse Zaken, wat de voorloper was ja. van Goedemorgen Zandvoort. Maar hij wilde dus nooit geïnterviewd worden. Hij niet? Oh, nee, okay. want hij, hij ja. vond het gaat niet om mij, het gaat om anderen. En daar schrijf het, ik over. Ja. En daar mogen jullie natuurlijk gewoon ook over interviewen. Maar ik ben niet belangrijk. Hij, hij kwam ook niet echt uit Zandvoort. Oh. En maar volgens mij, Pim, jij, jij ook niet, hè? Ik ook niet, nee. Ik ben, sorry, ik ben ook mijn import, ja. ja, ja, ja. Zeven als, als, jaar, dus uh, ja. ja, dan, ja als, je, als ze zeggen, ja, als je tien jaar in Zandvoort woont, dan ben je in Zandvoort. Oh, nee, ik hoor het hoor. Je hebt er geboren zijn, drie generaties lang, dus ja. ja, ja kijk eens aan. Nou, Bram Bromsteiner Br die was natuurlijk, uh, voordat jij dus in Zandvoort kwam, was ja. hij natuurlijk actief in de, in de politiek, in de, okay. of in de politiek in, de, in, in het schrijven. En daarom ken je hem waarschijnlijk niet. Nee. Maar goed, in, in 1991... want die banden die ik dus terug heb gevonden... die waren uit 1991... kwam uh, CFM-medewerker Sigrid Schotman... die uh, was daar eens een live-uitzending... vanuit het toenmalige gemeentehuis. Heb je dat nog meegemaakt, gemeentehuis? Het toenmalige nee, huidige... Ja, dat is waar nu het uh, HDMZ-museum staat. Er stond vroeger een gebouw, een voormalige school. Dat oh, nee, heb ik ook niet meegemaakt. Nee. En dat was ook een uh, ja, soort uh, allemaal lokalen die kon je dan huren en zo. En er werden okay. dan oefeningen gedaan door uh, oh, ja, allerlei ja. verenigingen. Ja. En er werd toen een dierenkeuring werd daar dus gehouden. Dan kon je daar met je huisdieren toe gaan. En dan ja. konden ze kijken of het allemaal goed was. En dan kon je advies oh, krijgen als kind: van, je van ja, je moet je hond beter kammen of je moet je kat beter uh, verzorgen. <laughs> want we hebben Rotterdam, weet ik het. En Bram Steijnen liep daar ook rond. En ja? die wilde zeg maar nooit een interview geven. Maar hij had nu iets gedaan. En uh, ja, toen kregen we hem eigenlijk voor de microfoon. En dat ging dus als volgt. Nou, ben je benieuwd. Ja. En natuurlijk zijn hier allemaal bekende mensen aanwezig. Hier in het gebouw van de Dierenbescherming, om het zo maar te noemen. Onder andere Bram Steijnen. En hij heeft het weer zo druk. Goedemorgen, Bram. Goedemorgen. Hoe is het? Nou, met mij uitstekend. Hè. Ik vind het erg leuk hier zo, dus uh, ik amuseer me wel. Heb je zelf ook huisdieren? Ja, zeker. Ik heb kippen en ik heb een, een hond. En zou die hond hier door de keuring komen, denk je? Uh, nou, daar heb ik hem niet voor. Hè. Dat, uh, ik laat hem lekker thuis en uh, daar voelt hij zich het meest op zijn gemak. Nou, hebben we het vandaag met name over dieren, maar e eventjes een klein zijstapje. Jij hebt van allerlei dingen gevonden, hè? Ergens, van heel lang heel erg oud. Hoe, uh, hoe was het ook alweer? Ja, maar dat heeft dus helemaal niets met dieren te maken. Nee, maar we willen het zo graag weten, Bram. Zeg het nou. Goed. Uh, nou, ik was uh, van de week uh, in de Kerkstraat en daar werd een heel oud pand afgebroken. Ik heb daar uh, een maand of wat geleden heb ik daar een uh, verhaal over geschreven, ook in het Haarlem DAKblad. En ik was toch wel erg benieuwd of ik eh, misschien nog wat zou kunnen vinden uit de historie. Ik ben daar eh, met de handen gaan graven en ik kwam inderdaad wat, eh, wat potscherven tegen. Toen ben ik eh, naar Marcel Meijer van het Waterloopplein gegaan en daar heb ik zo'n metaaldetector gehaald en een schep. En ik ben eh, toch maar verwoed even gaan spitten in de grond. Daar kwam eh, mevrouw Schuiten uit eh, Noord, die eh, kwam daarbij. En die zei ik kom je wel even helpen, want die was ook natuurlijk zeer geïnteresseerd om te kijken of daar inderdaad iets in de grond zat. En tot onze verbazing eh, troffen wij daar verschillende oude eh, spulletjes aan die eh, pakweg 17, 18, de 17e, 18e en de 19e eeuw gebruikt werden door de bewoners die destijds of toenertijd hier in Zandvoort eh, woonden. Nou, dat was, uh, ja, dat vonden we natuurlijk erg leuk. En uh, wij zijn daarmee naar de Zandvoortse historicus bij uitstek uh, gegaan. Dat is uh, ingenieur Chris Wagenaar. En die wist dus uh, exact te vertellen wat uh, ieder potje en ieder scherpje en ieder kruikje, waar dat uh, uiteindelijk vandaan kwam. Nou, ik heb dus uh, die twee plastic zakken vol, die heb ik dus aan uh, die man uh, gegeven. En uh, hij zal ervoor zorgen dat dus ook voor de toekomst, die spullen bewaard blijven, zodat ook de mensen die na ons komen, dat die nou altijd kunnen zien hoe de zandpoorten eeuwen geleden dus eh, hier geleefd hebben. Maar hoe kwam je nou bij, er wordt hier wel meer afgebroken, hè? maar hoe kwam je nou bij om nou juist daar te gaan graven? Nou, dat is heel simpel. Ik heb u al verteld dat ik enkele maanden geleden een verhaal heb gemaakt over dat pand. En ik ben zelf dus in de historie gedoken via het archief van de gemeente. En ik heb dus oude tekeningen geraadpleegd en dan vooral... Het boek God met stroop, een heel bekend boek hier en vooral voor de oude Zandvoorters en uit, met name uit dat boek en via die oude tekeningen, heb ik eigenlijk, ben ik eigenlijk achter de historie gekomen van Zandvoort tot in de 14e eeuw, dus in 1300, toen bestond Zandvoort al. En uh, ik heb uh, bijvoorbeeld ook mevrouw kraan -Meet. Die staat toevallig, toevallig staat ze naast mij. Mevrouw kraan -Meet, die weet ook een hele hoop van de historie. En ik ben dus ook met, uh, bij haar te raden, aan. tussen haakjes. Mevrouw kraan -Meet, die heeft een schitterende collectie van oude alzichten. En ik meen tussen de 700 en de 800 kaarten. Nou, daar had ook wat meer over mogen opscheppen, mevrouw kraan -Meet. Neem me niet kwalijk. Nee hoor, echt niet. Maar ja, meneer Bramstein, die staat hier toevallig en niet vertelde, Maar ik vind we zitten hier voor die huisdieren. En niet voor mijn zicht hoor. Maar we hebben wel zijn een tentoors gehad van mijn aanzicht. Inderdaad. En wat uh, was veel belangstelling voor hè. Nou zo eigenlijk toch een beetje allebei historici. Hè? Een journalist die daarnaast nog ontzaggelijk veel doet. Maar ook dus nog uh, de historie van Zandvoort in de gaten houdt. En mevrouw Kraammeet doet dat op papier zou ik maar zeggen. <laughs> inderdaad. Nou beide heel veel succes. En uh, Bram, ik hoop uh, je gauw weer te zien. Gelukkig kom ik je zo overal nog eens tegen. Sterkte een beetje rustig aan ook hè. Ja, uh, kijk, uh, dat is nou eenmaal de aard van het beest. Uh, ik ben altijd bezig. En Zandvoort is een schitterende plaats. Hè. Dat, uh, dat weet je zelf ook. En die mensen die zijn allemaal zo aardig. Ik bedoel, uh, ik, ik moet wel. Maar ja, hele snelle tijgers, die gaan af en toe ook eens slapen. Goed, Bram? Dag, Bram. Ja, dat was even het feest van de herkenning. En uh, 30 jaar geleden... Nou, 32 ja. jaar geleden... We hadden dus alleen maar tape waar we konden op, op, opnemen. En de, de meeste mensen van iedereen is nou al bekend met het uh, videosysteem. En uh, VHS, uh, Betamax, Video 2000. Nou, het laatste systeem was het beste, dat was van Philips. En je kon heel lang opnemen op die banden. En aan het einde van uh, zo'n band kon je hem omdraaien. En dan kon je de andere kant ook weer uh, gaan, gaan, gaan opnemen. Betamax was voor de wat meer professionele mensen met superieur beeld. En VHS werd uiteindelijk het populairste systeem. En weet jij waarom, Pim? Uh, <laughs> Nee, eigenlijk niet, nee. Nou, dat, ja. dat, dat, dat is omdat in de videotheken... er waren duizenden banden verkrijgbaar met porno erop. Met porno. En toen is het VHS-systeem <laughs> heel populair geworden, Want iedereen wilde ja. natuurlijk een VHS-recorder... want dan konden ze die banden met porno kijken. Dus oh, nou. natuurlijk, ja. Want, en en je, dan, deed Philips deed het niet, Philips deed het niet. Philips deed het niet, nee. nee? Want uh, meneer Philips die vond dat... Uh, ja, op zee en die vond het allemaal maar uh, ja, schunnig. En die had zoiets van, nou daar wil ik niet uh, mijn apparatuur mee uh, uh, associëren. Ja. Dus ja, je kon dan het Video 2000 systeem wel kopen, ja. oh. maar je kon geen banden krijgen in de videotheek met, met porno, de porno erop. Dus ja, dat werd het, dat werd het hem dus niet. Nee. Nee. Nou, en Betamax was toch uh, wat duurder. Want ja, het was alleen voor Sony, want Betamax is een uitvinding van Sony. En het VHS, dat was een systeem wat door meerdere Japanse firma's uh, ja, eigenlijk werd oh, uitgebracht. Oh, oh, ja, dus ja. al die Pionier en, en, en Akai en, en ja, Grundig ja, heeft het ja. overgenomen. En, ja, dat was allemaal VHS. Ja, en dan gingen ze dus dat massaal verkopen. Ja, ja. En mensen die wilden dan porno kijken, <laughs> daarom werd het dus uh, zo populair. Nou, ik, ik zelf gebruikte dus VS-banden om, uh, lege banden trouwens... om daarmee de radio-uitzendingen mee, mee op te nemen. En Geen ik, porno. Nee. En, ja, en uh, dat was alleen het radiogeluid, want ja, je kon die band op halve snelheid uh, draaien. En dan had je dus een band van, uh, van drie uur of vier uur. Ja, klopt. En die kon ja. je op halve snelheid laten draaien. En dan kon ik dus zes uur radio opnemen. Dus ik had thuis, had ik, wel vijftig banden ja. met allemaal uitzendingen. Allemaal gerangschikt, allemaal nummertjes erop ja. en zo. Maar ja, ik ben er een heleboel kwijtgeraakt... Ja, jammer, jammer. Ja. En ik heb er een aantal teruggevonden. En uh, ja, je kon het alleen maar opnemen op banden. Want in 1991 ja. hadden we nog helemaal geen homecomputers. En we hadden ook geen MP3 of wat fans voor thuisgebruik. En MP3, dat is uitgevonden door, uh, door een Duitser, Carl Heinz Brandenburg. Kijk eens. En, nou, die wordt dan beschouwd als de uitvinder van het digitale muziekformaat MP3. Ja. En dat was uh, ja, op 14 juli 1995. Dat was dus een aantal jaren voordat ik dus die... Uh, uitzendingen allemaal opnam. Net op tijd dus. Want ja, maar ja uh, pas enkele jaren later werd het uh, echt populair op de homecomputer. Er kwamen grotere harde schijven, oh. er kwamen illegale uitwisseldiensten ja. zoals Napster. En de popula ja, populariteit is daar, die ja. de schoot omhoog heel van die. Nou, en tegenwoordig is er in ieder huis wel een MP3-speler te vinden. En ik ja. ken zelfs 70-plussers die, die dagelijks oude 78 toerenplaten aan het digitaliseren zijn. Ja. En onder andere uh, Mario Zandvoort van het programma Zandvoort ja. uit Zandvoort. Die gebruikt die bestanden weer om zijn wekelijkse radioprogramma te maken. En straks om één uur hebben we weer een uitzending. Ik hoorde ook, gerucht dat jij ook aan het uh, digitaliseren bent... van achterzijde toerenplaten. Ja, dat is een heel apart verhaal. Ik okay. heb uh, een van die mensen heb ik uh, gecontacteerd. Er waren vroeger vier websites op het, uh, op het internet... met allemaal yeah. gedigitaliseerde achterzijde toerenplaten. Maar dat werd allemaal gedaan door wat oudere mensen. En die mensen die, ja, die overlijden op een gegeven moment. Ja, zeker. Ja, en dan, dan ja. is de familie van ja... met wie had vader contact? En dan gaat het naar de volgende. Ja. Nou, die is ook overleden. Dan ging je naar de volgende. Die is ook overleden. Nou, uiteindelijk is het bij iemand terechtgekomen... die niet een website had, maar zijn beste vriend had dat. Ja. En die was overleden. En die heeft al die spullen gekregen. Die man, die kende ik van vroeger. Okay. En die uh, woont in, ergens in Limburg. En die is nu 84 jaar. Ja. En ja, die begint een beetje uh, last te krijgen van Parkinson. En die kan die website ook niet meer zo goed onderhouden. En die zocht als dus een opvolger. Dat zocht hij al jaren. Nou, oh. Ik sprak hem niet zo heel vaak. En toen vroeg ik het uh, aantal een aantal maanden geleden vroeg het aan mij. van ja, Wil jij het niet overnemen? Ja. Want ik ben zo bang dat het allemaal verloren gaat. Want we hebben zoveel moeite gestoken om ja. alles te digitaliseren. Dus ik heb even met hem gepraat wat dat dan precies inhoudt. En uh, ik heb uiteindelijk besloten om het allemaal over te nemen. Oh. En dat uh, is allemaal rechtenvrij. En dat wil ik dan op een website gaan zetten. En dat staat oh. nu op uh, 78toerenplaatjes.nl. Maar dan komt dan een nieuwe website komt erop. En dan komen al die nummers die komen dan daar ook op uh, te staan. 78 toeren.nl. Nee, 78toerenplaatjes.nl. Ja. 78 toeren.nl, dat, dat zit bij een andere domeinbank. En die uh, wil er nou ook geld voor hebben. Ja. En dat heb ik er niet voor over. Maar is niet alles al uh, gedigitaliseerd van... van uh, Nee, want uh, er zijn natuurlijk heel veel oude achterzijnde toerenplaten... die uh, mensen hebben. En dat werd vroeger allemaal niet zo goed uh, bijgehouden. Er zijn natuurlijk wel betaligen, ze. Maar ja, dat is hetzelfde met filmmateriaal. Filmmateriaal werd vroeger wel opgenomen. En, uh, je had bevind... ja, ja, ja, Ja, nou ja, dat werd overschreven. Je had dan uh, in Amerika bijvoorbeeld een meneer... Uh, die heette Castle van zijn, uh, van, van, van, van zijn achternaam. Oké. Okay. Die hebben duizenden filmpjes gemaakt... Ja? Met allemaal uh, ja, voor, voor thuisgebruik, allemaal van, van, van drie minuten gemiddeld. Okay. En dat was op 9,5 mm en uh, ook op 16 mm en op uh, 8 mm op een gegeven moment ook nog. En die catalogus die zij hadden, die was niet compleet. Ze duiken nog regelmatig duiken de filmpjes op, die zijn dan gemaakt. Oh, en dat, dat weet helemaal niemand meer dat dat ooit gemaakt nee, is. Nee. En dan uh, zijn ze dan met de kamer ergens naartoe gegaan... En dat had je vroeger in Nederland had je dat ook, had je van die uh, zwervende uh, filmmakers die <laughs> ja. zwierven door Nederland en uh, die filmden dan bijvoorbeeld stukjes in Zandvoort en die gingen het strand filmen en, en, oh, dat met liefde. tekstjes dat erbij ja, en zo oh. en dat was natuurlijk allemaal geluidloos ja. en toen uh, ja, kwam de Tweede Wereldoorlog en uh, dan hadden ze natuurlijk eigenlijk katalige thuis uh, ja, van, van die films ja, ja. en die verstopten ze dan onder de grond of onder de grond onder de vloer van het uh, ja, van het ja. en er werd dan De planken werden weer, weer open uh, dichtgetimmerd. En uh, ja, die mensen die hebben de oorlog niet overleefd. En uh, de koopt op een gegeven moment iemand een huis. In de jaren zestig of in de jaren zeventig. Ja, ja. En die gaat renoveren. En die, ja, die plank zit een beetje los. die haalt die plank weg. De hele vloer, helemaal onder de film likken. Hè? Ja. De, nou, dat is dus ja, gebeurd ja. in Amsterdam. Oh, en die liggen nu allemaal in het Amsterdamse archief. En die man heeft gewoon echt door heel Nederland... alle bekende plaatsen heeft hij dus bezocht. En dat is natuurlijk hartstikke leuk. Ja, dat is een schatkamer. Dat is een schatkamer aan informatie. Nou, dat deden ze dus in Engeland bijvoorbeeld ook. Dan ging bijvoorbeeld Pathé, die ging dan altijd filmen... op het circuit als er een race was. Maar wij kennen die filmpjes helemaal niet. Dat was namelijk voor in de bioscoop in Engeland... Oh, op die manier. Nou, dan ja. hebben ze nu helemaal dingen gedigitaliseerd. En ik heb ze dus gevonden op YouTube. Ja. En dat is natuurlijk hartstikke leuk, want je hoort dan een Engelse commentator vertellen over ja. Jackie X. Die dan ja. uh, gaat, gaat, <laughs> uh, gaat racen in Zandvoort en, en, en dan wint. Oh, wat verdiend. Um, nou, we hebben nog even de tijd, uh, nog tien minuten. En ik heb nog een paar uh, stukjes. Oké. Okay. We gaan even kijken, kijken. even op mijn lijstje hoe lang dat andere interview duurt. Dat duurt. Uh, ja, dat gaan we dus niet halen. Dus dan slaan we die over. Um, met Bruno uit. Hè? Ja, nou ja, ik, ik wilde eigenlijk wel een plaatje draaien, want anders wordt het allemaal zo. Uh, Is waar, ja? Ja. Zwaar, ja. Dus we gaan eventjes een uh, plaatje draaien van Bruno Ferrara met Amore Mio. Ook mooi. mani, la bocca mi hoe gaat het je? Het is zo mooi. Het is zo mooi. Het is zo mooi. Het is zo mooi. Het is zo cosa Het is zo mooi. Het is zo mooi. Het is zo mooi. Het in ogni tuo respiro, amore, amore mio, c'è un angolo di cielo blu. Sei tu la più bella, la più bella del mondo. Sei l'unica stella, il piratae di giorno. Qui vicino al mare, sotto questo sole, il resto non esiste. E intorno a noi più niente c'è. Ciao amore, come stai? Oggi più bella che mai. Ciao amore, cosa fai? Oh, dimmi, dimmi, cosa sei? Ah, amore, amore mio, la luce del mattino. Amore, amore mio, sei tu. In ogni tuo respiro.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 We dit uh, nummer even in, want anders dan, uh, redden we het niet. Want ik heb nog uh, één interview heb ik, uh, klaarstaan. En dat is een uh, interview met uh, Emmy van Vrijbergen de Koning. Nou, en dan ga je natuurlijk zeggen, Pim, uh, ja, wie is dat nou weer? Ja. Ja. Nou, Emmy van Vrijbergen de Koning die uh, was vroeger de uh, beheerster van het Cultureel Centrum. Dat is tegenwoordig het Zandvoors uh, Museum. Oké, okay. ja. En uh, ook daar, wat dat was in... Uh, op, op uh, interview was van 11 januari 1991, want dat, dat stond dan op de videoband... En uh, daar hebben we ook die Sigrid Schopman. En die uh, heeft dus een interview met haar. Omdat het Cultureel Centrum 15 jaar bestaat. En uh, diezelfde week werd er een nieuwe expositie geopend. En het leuke was dat, dat Emmy. Uh, die vertelde over de zeer moeilijke opstartperiode. En dat het Cultureel Centrum is ontstaan uit het Genootschap uit Zandvoort. Nou, heb ik ook jarenlang in het bestuur gezeten. van het uh, Genootschap uit Zandvoort. Nou oh. ja. Dit wist ik niet. In Zandvoortse Zaken ook cultuur. En daar is Emmy hiervoor in de studio. Goedemorgen Emmy. Goedemorgen. Van het Cultureel Centrum, dat weet u allemaal al, denk ik. Um, ze is hier vanwege twee redenen. Eentje is dat aanstaande vrijdag 17 januari de expositie geopend wordt. Zandvoorters en hun hobby. En de tweede reden is dat het Cultureel Centrum dit jaar 15 jaar bestaat. Nou, dat is een aardig tijdje Emmy. Hartstikke lang gezien de geschiedenis. Ja, als jij nu naar die afgelopen 15 jaar kijkt, wat zeg je dan? Wat vond jij hoogtepunten, mindere dingen, problemen, uh, successen? We hebben ontzettend veel problemen gehad, met name in het begin. En uh, we zijn onder een heel moeilijk gesternte geboren. Aanvankelijk als stichting, later overgenomen door de gemeente. Dat waren heel moeilijke jaren. Eigenlijk pas de laatste vijf jaar gaat het heel goed. En zijn we echt in stijgende lijn. Wat hebben jullie dan veranderd waardoor het nu goed gaat? Of wat is er gebeurd dat het nu goed gaat, sinds vijf jaar? We hebben onze tentoonstellingen iets veranderd... waardoor we de Zandvoorters meer erbij hebben betrokken. En we merken dat ook aan de stijgende bezoekerscijfers. Het gaat dus gewoon heel goed. Jullie positie hier binnen Zandvoort, hè? Is die veranderd de afgelopen vijftien jaar? Um, die is in zoverre veranderd dat we... Uh, toen we ontstonden erg veel kritiek hadden van alle kanten. En ik heb het idee dat dat erg verbeterd is. Dat we langzamerhand wel ingebed zitten in de Zandvoortse bevolking. Ja, wat voor kritiek was er dan bijvoorbeeld te horen? Nou, er waren wat groepen die het er niet erg mee eens waren met de manier waarop wij uh, door de gemeente zijn opgestart. En uh, dat heeft heel lang geduurd voordat dat een beetje over was. En Emmy blijft nog een beetje vaag. Nee, kun je het ietsje toelichten? Want ik, ik weet het echt niet. Nee, nou, ik wil het ook niet allemaal oprakelen. Maar in het begin, toen, we zijn eigenlijk voortgekomen uit het genootschap oud-Zandvoort. En, en daar hebben zich toen in het begin allerlei tegengroepen mee bemoeid. Die eigenlijk wilden dat het een heel andere basis zou krijgen. Een veel ruimere opzet ook. Dat is erg mislukt. En uh, daar hebben we altijd last van gehad dat er groepen waren die ons niet zagen zitten. En nou, dat is de laatste jaren echt over. En dat komt ook omdat jullie nu meer op Zandvoort zelf geënt zijn? Die indruk heb ik wel, ja. Dus we hebben echt veel zandvoorters binnen ook. En dat gaat goed. Nu zijn jullie de komende 15 jaar ook heel veel van plan, denk ik. Hoe denk jij nou dat het cultureel centrum er over 15 jaar uitziet? Hetzelfde als nu? In de eerste plaats hoop ik dat we er dan nog zijn. Want ik heb toch altijd een beetje het gevoel dat ons bestaan niet echt safe is. Maar... Uh, als we nog bestaan, dan hebben we groter gegroeid, hoop ik. En hebben we ook landelijk wat meer uitstraling. Nu is het nog een beetje plaatselijk als scoren we af en toe met een tentoonstelling landelijk. Van wie hangt dat af of jullie over 15 jaar nog bestaan? In de eerste plaats van de gemeente, denk ik, van de politiek. Want die moet ons het geld verschaffen om dat te doen. Ja, en uh, tot zover maar het, uh, het, het interview. Want het is alweer al bijna voorbij, Pim. Ja, het is gaat snel, hè? De tijd en niet, ik heb ja. nog uh, twee minuten om af te sluiten. Dus uh, ja. dit interview dat duurt nog zeker uh, vier minuten. En dan zitten we dan in het nieuws. En dan is het ook niet leuk meer om het nee. uh, ineens af te breken. Uh, ik wil graag bedanken de volgende personen... die allemaal hebben meegewerkt aan deze uitzending. Als eerste Roy Donger voor de medepresentatie in het eerste uur. En als tweede uh, in het tweede uur, Pim Groof. Dank u. Die zit nog uh, steeds bij mij in de studio... En uh, daarna verder alle personen die hebben meegewerkt aan deze uitzending. zonder dat ze het wisten. Nou, dat waren dus Michiel Hermsen. Martijn Hendricks. Sven Drommel. Jerry Kramer. Elver Arie Ari Griffioen. Belinda Gurensen, Bruno Boeberg Wilson. Maike Koper. Uh, David Molenburg. Ik zeg trouwens weer Boeberg. Het is Bruno Bouwberg Wilson. <lacht> Voordat ik het over had. Ja. Uh, nou, de Maaike Koper. David Molenburg. Wilfred Taters. Sigrid Schopman. Rien Couvreur. Bram Steijnen. Mevrouw Kraamheet en Emmy van Vrijbergen, de Koning. Volgende week hebben we weer een normale uitzending... en aanstaande woensdag hebben we van 9 tot 11... de vaste weekse uitzending van Goedemorgen Zandvoort. Toch, Pim? Ja, zeker. Dat is ja, aanstaande ja, woensdag. Ja. Aanstaande woensdag, 9 tot 11. Ja. We hebben een ja. uh, extra editie van uh, Goedemorgen ja. Zandvoort... en dat is dan op de woensdag tussen 9 en 11. Ja. En dat was van 9 tot 11, omdat jij niet kon cool van 10 tot 12. Hè? Om 12 uur moet sporten. Ja, ja. Nou, en uh, aangezien we dus een vast team wilden hebben op de woensdag... Uh, jy, jij kan altijd van 9 tot 11, ja, is het ja. van 9 tot 11. Dat ja. is dus de, de reden. Mag nou. ik ook even tussendoor, want ik moet jou toch wel complimenten geven... over deze uh, uitzending. Die twee uur, die heb je toch heel hartstikke mooi uh, geëdit... 30 jaar geleden, al die interviews, al die wat je allemaal vertelt, Het is ongelooflijk. Complimenten, nou, dankjewel. Dankjewel. Ik ben er bij elkaar, uh, nou zeker, 8 tot 10 uur mee bezig geweest. Ja. vooral ook met luisteren en saluteren. Zie je, wens jullie allemaal fijne dagen en een voor.